was van uh, Kees Mayfield, het uh, zes minuten over achter uh, bij Alternative FM of CFM's antwoord uh, voor van een, een livestream, die werkt niet. Uh, of het uh, ook dat uh, gevolgen heeft uh, met, uh, en problemen te maken heeft met uh, ons non-stop systeem, weten we niet. Uh, wat we wel weten is uh, dat uh, er een, een aanstaande verhuizing uh, op stapel staat. En dat, dat betekent dus dat er misschien allerlei dingen nu al misschien doorgevoerd worden door onze kabelmaatschappij. Uh, we gaan uh, op zoek naar de, de storingen uh, op dat uh, gebied. En misschien dat we dan ook nog uh, tijdelijk, uh, uh, of wat zeg ik, uh, dadelijk nog kunnen melden Dat ook die livestream gewoon weer... Beschikbaar is. Zodat er niet alleen de mensen hier in Zandvoort. en de omgeving. naar Alternative FM kunnen luisteren. maar ook. bijvoorbeeld de mensen erbuiten. Dus dat is even het nieuws van dit moment. wat de, de, de malheur betreft. We zijn. bezig om dat te proberen op te lossen. althans. Ik niet, maar wel mijn grote, zeer gewaardeerde vriend Marcus van Dam... die uh, wel uh, zich uh, niet voor één gat uh, laat vangen. Die, uh, die ziet alles als een uitdaging. Dus ik uh, ben uh, bijna geneigd te zeggen... hij zal wel zorgen dat hij het uh, werkend maakt. Uh, wel in deze uitzending straks een interview wat ik had uh, met uh, de heren van Jimmy Dumbel. Dan beperk ik mij alleen maar tot de mensen van uh, Zandvoort en daarbuiten Dus uh, mocht je zitten te luisteren, wat heb ik er nou mee te maken? Nou, het is gewoon een zeus band die uh, aardig in opkomst is. En ik kan je wel vertellen, het is een band waar we misschien wel uh, de komende tijd uh, wel eens meer van kunnen gaan horen. Vooral ook om te uh, wat uh, we straks in twee uur gaan kaaien. Al uh, op de Nederlandse radio Thor is uh, geweest. Wel is waar in de nacht. En dan liggen de meeste mensen op één oor. Maar goed, het is uh, sowieso bij 3FM uh, geweest. Bij Jim Voorwald in het uh, programma. Ik weet niet precies waar die zit. Is dat nou op vrijdag of zaterdag of zaterdag of zondag? Dat uh, ben ik er niet helemaal over uit. Uh, of dat hij door de week zit. Uh, zover uh, zit de 3FM-programmering niet helemaal in mijn hoofd. Maar ik kan wel vertellen dat uh, die jongens... die vier zeven uit uh, Bruinissen Nieuwe Kerk... dat die daar geweest zijn. Dus uh, dat was ook een reden en aanleiding voor mij... om te togen naar Bruinissen. Afgelopen dinsdag heb ik dat gedaan. En uh, met twee leden van de band Jimmy Dembel uh, te spreken. Het is, uh, nou ja, het is een uh, leuk interview geworden. Dat, dat sowieso... Want uh, die jongens hebben dromen om in ieder geval uh, behoorlijk aan de bak te komen. Dus dat uh, straks. Kan je verklappen? Ik ben gisteren nog even geweest bij een uh, optreden van Astrid. Ik moet het zo zeggen. En ik heb het wekenlang dus verkeerd lopen roepen. Asteroid dus. Uh, die hebben gespeeld uh, bij uh, Café Lokaal in, uh, de, uh, in Heemskerk. Uh, daar waren ze geweest. hebben een, een, ja, naar mijn idee een van de meest energieke optredens die ik van een band überhaupt heb gezien. En eerlijk gezegd horen ze daar niet thuis. Ze horen gewoon in een hele grote zaal thuis. Wat mij betreft volgende week in Paradiso. Uh, ik heb gewoon gesproken. En of, of dat uh, enige soelaans biedt, dat weet ik niet. Maar wat, wat, wel, wat ik wel weet is dat uh, deze band naar mijn idee... een grotere podium verdient. Uh, dat uh, laatste, kan ik dan uh, ga ik eventjes uh, weer draaien, een, een nummer draaien. Dat, uh, ja, dat, dat heeft uh, meteen ook te maken dat ik weer iets gisteren ben tegengekomen. Still Only Adam. Uh, daar heeft uh, Thijs de Melker een um, uh, bemoeienis uh, mee gehad. Hij heeft uh, namelijk het uh, een gemasterd. Je gaat straks uh, daar een uh, nummer van horen, van Still Only Adam. Uh, Roeland Scherf is namelijk uh, degene die um, de gitaarpartijen doet bij Elena May... Die kennen we, want die heeft hier twee keer hier een, een interview gegeven met alles erop en eraan. Maar deze Roland Scherf heeft nu ook eindexamen gedaan in, uh, op het conservatorium. En heeft daar uh, met een band omgetreden. Daar maakte ook Del uit Emil Schaap. En die kennen we van Daybroke en Cupgrass. Dus dat uh, zegt ook al uh, voor de mensen die dit programma al een tijdje volgen, heel wat. Uh, Rebecca Sier, ik had het erover. Uh, ik zei al, Thijs de Melker heeft uh, haar productie gedaan. En Still Only Adam, daar heeft hij de markt er dan van gedaan? Nou, uh, ik zal je wel het, uh, het laten horen wat dan het uh, verschil is. We beginnen dus met Rebecca Sier. En er moet er dus natuurlijk wel wat komen. In decisive heet het nummer overigens. Mm. Hem wel weer... Uh, uh, dit was uh, Still Only Adam. Wat ik al aankondigde. Uh, om even ook het uh, vergelijkingsmateriaal te maken tussen Rebecca Sier en Indecisive en dit nummer End of the World van uh, de band. Die bestaat uh, uit Jasmine van der Waals. Hidde de Jong, die kennen we van Stopcontact. En uh, dan hebben we natuurlijk ook nog Roland Scherf uh, zelf. Die de nummers uh, onder andere bedenkt. Dankjewel. Want dat uh, wordt uh, nu uh, zeg maar... Uh, het contact naar buiten doen, want het internet hier is inmiddels uh, gewoon overleden. Ja, wat we... Uh, het is... Ah, oh, man, man, man, man. <laughs> en uh, jou lachen we nog niet eens, hè, uh, want jij was gewoon op tijd binnen. Was ik een keer op tijd binnen. <laughs> dus, kan ik me alsnog nu pas uh, voorstellen. Uh, uh, goed, maar goed. Uh, Marcus nou was er al voorachter hadden We hadden we hem al geïntroduceerd. Dus, uh, dus de mensen die al wat langer ingeplucht hadden, die weten het nu ook. Uh, wel, wat wel doet, uh, dat is wel weer prettig de livestream. Dus ja. de, uh, mensen daarbuiten die kunnen weer meedoen, maar dat moet ik nog wel even wereldkundig maken op uh, mijn Twitter kanaal en op de Twitter kanaal van Alternative FM, want anders uh, denken die mensen nog steeds, uh, hey, uh, is dat zo? Hè? Nou ja, alles is stuk. Uh, nee, alles. Ja. Op hey, op hey, alles manier, vanaf uh, twee uur ging, uh, ging het helemaal fout. Wij waren aan het witte binnen uh, op het nieuwe adres en vervolgens worden we alleen maar een uh, stilte. Gewoon uh, bop, bop, bop, het, uh, ik ben toch bang dat dit pand jaloers wordt? Zou het? Zit, er, ja. zit er, ja, misschien wel. Sorry, Pand. maar uh, we willen ook uh, graag verder uh, met ons uh, leven en als omroep zijnde. Dus dat, uh, dat is de reden waarom we verplaatsen. En hoe het uh, de komende weken uh, eruit gaat zien, dus nu zitten we nog hier. Maar ik hou me hard vast uh, voor volgende week hoor. Of uh, dat we dan een beetje de technische malleur een beetje opgelost hebben. Want, uh, pff, want volgende week hebben we gasten en dan moet alles het gewoon doen. Punt. Dus, uh, dus daar uh, ga ik wel op uh, zwaar inzetten. Ja? ja, maar voor hetzelfde het geld zit hier wel een keukentafel uit te zenden. Zou we? Dat zou nog best wel kunnen. Nou, ja, dat zijn we ook nog wel binnen. Uh, gaat het mengpaneel er dan uit? Nee, uh, ja, uit dit meubel. Het ja. meubel gaat mee. Het meubel gaat weg. Dus ja. wij gaan hier uh, in uh, deze studio op een uh, keukentafel verder uh, uitzenden. Het paneel mag je houden, maar de keukentafel komt eronder. Oh, gaat het zo? Uh... Dus dit, dit, hele, dit hele meubel gaat er gewoon uit volgende week? Ik durf nog niet te zeggen wanneer. Maar het zou best kunnen zijn dat hij volgende week al lichtelijk onderweg is. Oh my god. Uh, en dan hebben we de 23 e hebben we nog uh, vrienden van uh, Galloway Hill op uh, bezoek. Dus dat. Uh... Nou, uh, ik ben uh, benieuwd. Er zit wel een uitdaging in hè, op 16 mei, want uh, ze gaan hier uh, live uh, wat, uh, wat doen, Astrid. Uh, nou ja, over voor Astrid uh, gesproken, dat doen we straks. Maar eerst gaan we nog even wat anders doen. We gaan Bubbles and Bones draaien van Vera, Jessen, Jurend. Uh, vorige week uh, heel veel op uh, de Twitter gezegd, ja, ik wil mijn Twitter uh, doorschakelen op de Facebook. Hoe doe ik dat? Dus hebben we nog even heel snel er een handje geholpen. En als dank, omdat wij eh, toch het hele best voor met je hebben, Vera. Draaien we even deze. Hier is eh, and Bones. did love at first sight. You made me love twice. Was it meant to be? Tidropes waren dat met uh, movement, uh, die heb je dus uh, nu net uh, kunnen horen. Ook uh, daar zit nog iets aan te komen, maar dat gaan we dan pas doen als we helemaal gezetteld zijn op het uh, nieuwe adres. Want ja, uh, we moeten natuurlijk er wel voor zorgen dat alles een beetje gegarandeerd is. Dus uh, volgende week kunnen we niet eens garanderen dat Astrid uh, uh, nog uh, wat... Uh, ja, de komende week wordt dat garanderen een beetje lastig. Yeah, maar nee. we gaan er wel alles aan doen, we om, doen ze, ons best. om ze de lucht in te krijgen. En om ervoor te zorgen dat ze dus uh, een speelplek uh, uh, krijgen. Dus het meubel gaat hier rechts gaat van, gaat weg. En er komt dan een tafel voor in de plaats uh, te staan. Correct. Uh, juist zorg wel dat je volgende week op tijd bent, Hero. Uh, oh, Want uh, ik ga natuurlijk niet uh, hier uh, van een, een of andere verredeld keukentafeltje gaan. Uh. <laughs> dat ga ik niet doen. Ik vind alles best. En op de nieuwe locatie prima. Daar wil ik nog. Uh... Daar wil je wel van een feestelijke uh, keuken. Ja. Nou nee, dan wil ik het uh, wel doen. Want dan weet ik dat dat uh, meubel uh, er staat. Dus. Uh... Ja. Dan is het niet zo'n uh, probleem. Uh, uh, maar dan, dan nog, dan zal het uh, nog wel een uh, beetje kneuspraktijken zijn uh, wat we pak, in deze tijd hebben. Pak jij nog maar die verfroller weer vast. Ach ja. Er moeten nog veel uh, meer stukjes in het uh, ja, ik, ik heb ook laten vertellen, uh, de bouwcommissie is wel een leuk verhaal. Het is niet even typisch zandvoortsen. Dus ik moet even voor de mensen thuis uitleggen. Wij hebben dan binnen CFM een bouwcommissie in het leven geroepen. Daar zit uh, Pascal van der Beek in, geloof jij ook? Ja. ja jij ook. En uh, dan hebben we hebben dan nog een uh, echte uh, bezige zandvoerder die onder andere ook de ijsbaan doet. Dat is uh, Leo Miesbeek, die, die, uh, dat is de ijsmeester uh, onder ons. Die zorgt elk jaar dat dat ijs uh, perfecter ligt in de, de eerste dagen van januari en de laatste week van december. Maar hij is uh, degene die onder uh, andere het hele en ander coördineert. Ja, en... Uh, dan staan er ook van die lijstjes. Dus dan kom je binnen op het nieuwe pand. En dan zie je op een gegeven moment op het lijstje wat je dan zou moeten doen. De muren moeten gesausd worden. Nou, uh, ik heb die verfroller aangeschaft. Dat uh, betekent dat Ivo Bos, de penningmeester bij ons, uh, nog even... Uh, moet mij moeten uh, terugbetalen. Het is wel 14,35 euro geweest, uh, Ivo. Vandaag wat ik uh, bij uh, de verfspecialisten heb uh, uit moeten geven. Maar, uh, van de heema. Uh, dus, ja, ja, natuurlijk. Maar goed, uh, dat is een beetje het leven van... het uh, van Aantal CFM-medewerkers op dit moment. Dat we een en weer uh, zijn. Uh, dan zitten we even op deze locatie. En vervolgens gaan we weer aan de slag. Op een kale locatie. Waar nog helemaal niks is. Behalve dan dat we dus uh, gewoon. Uh, ja. Uh, aan het werk kunnen. En dat we een beetje in een keukenblok En dat we koffie hebben. Nou, dat, dat, dat is al heel wat. Het is, de, de, meest is de meest elementaire dingen. De meest elementaire dingen zijn er. Maar het uh, betekent nog niet. We hebben nog geen uh, stroom. Ja, stroom hebben we ook. Maar ja. we hebben uh, volgens mij nog geen internet. En we hebben nog uh, geen nee. uh, technische. Uh, mengpanelen en dat soort dingen, dat staat dan allemaal hier. Het is gewoon nog een kaal hok. Ja, een kaal hok. Zonder verf op de muren. Ja. Maar volgende week dan gaan we er dus serieus waarschijnlijk iets van merken. Zeker dan uh, verderop in de maand. Dan zeker. En 30 mei, dan is het helemaal uh, stil op de zender. Want dan uh, gaat uh, de grote verhuizing uh, plaatsvinden. Dan worden dus uh, alle mensen gemobiliseerd. Want die moeten dan uh, al die troep van deze kant naar de andere kant uh, ja, En dan klinkt het opeens alleen maar zo. Dat, ja, is toch, nou, dat, is, dat, is, dat is heel eng, ja. Zullen we het nog één keer doen? Dus uh, 30 mei, dan hoor je dit. Juist, uh, dan hoor je dus niks. Uh, nee, helemaal niks. Zo, zo werkt het dan. Uh, dus uh, ja, we, we, we hebben in een tijdje dat we nog wel eens problemen hadden met, uh, met een aantal instanties. Hebben we gewoon gezegd, een computer ergens boven op het dak van bouwenspellers en uh, draai maar. Maar dat zit er niet in. En zeker niet uh, met dit uh, systeem waar Marcus nou net uh, mee bezig is. Ik denk dat het maar beter dat we dat dan maar gewoon... Ik denk dat als ik hier boven neerzet dat hij zelf springt. Dan springt hij oh, gewoon naar beneden. De, de, je bedoelt het systeem. ja. <laughs> zou zomaar kunnen. Uh, we gaan weer verder bij de, de alternatieve VM, want ja, uh, daar zitten we tenslotte voor. Het is inmiddels uh, vijf over half negen, klopt wel, hè. Wat uh, ook op het uh, scherm uh, wat daar staat. Uh, nee, op het scherm uh, bij, de, bij de computer. Want ik uh, wil het wel weten. Bij benadering aangegeven, is hij weer eruit. Ah, hij is er weer uit. Oh, nou, uh, ik ga uh, gewoon uh, weer eventjes uh, achter de tafel zitten waar uh, Marcus nu zit. Want die gaat. Nee, nee, komen. we gaan nou gewoon doordraaien. We ik ben gewoon, het anders uh, af. Oké, okay, nou, we gaan uh, gewoon beginnen met hier. Uh, is Sooner Night. En dat nummer dat heet Mother Mary.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 I could help you out. It hurts to see you sing so deep. If I could make you see that there's a way. dan wel op uh, 8 minuten 28. Maar ik weet uit ervaring dat dit uh, nummer dus 6,51 duurt. Ja, en dan moet je op gaan letten hoe lang het nummer dan uh, inderdaad duurt. Uh, op uh, de cd werkt het allemaal wel. En ook als je hem gewoon op uh, je mp3 of weet ik veel wat uh, op een bestandje afluistert via de computer. <coughs> dan werkt de tijd allemaal wel. <coughs> neem me niet kwalijk. Uh, werkt de tijd wel. Uh, deze band, uh, Astrid, uh, speelde dus gisteren in Café Lokaal. Uh, eerder hebben ze nog... Uh, aan de Overtoom in uh, Amsterdam uh, gespeeld. Gebeurde een uh, dag. Of uh, de vrijdag na. Uh, record. Show, uh, record. Store Day. Daar uh, worden dan wel eens uh, bands en uh, muzikanten voor uitgenodigd uh, die dan uh, bij de plaatselijke platenboef dan het een en ander uh, laten horen. Nou, dat heeft Astrid uh, ook gedaan in Amsterdam en in Amersfoort. De bedoeling was dat ze dat dan ook nog uh, naar Apeldoorn zouden gaan, maar dat uh, hebben ze uiteindelijk niet kunnen halen. Energieke band moet ik erbij zeggen, maar dan zullen we volgende week het uh, met uh, Bo, met Ray en met Likkele en natuurlijk ook met uh, Jurjaan het uh, over hebben. En de bedoeling is, en dan wordt het helemaal uh, leuk, de lat wordt hooggelegd, want dan wordt het ook improviseren geblazen. We zijn namelijk benieuwd of uh, dan, uh, er dan ook nog een beetje goed uh, geluid uit uh, komt, als het stereo meubel, het uh, grote meubel verplaatst wordt. Nou, uh, dat komt goed. Ja, Dat uh, gaan we ook vanuit. Uh, twee nummers hebben we gehad: uh, Sooner Night met uh, Mona Mary, daarachter dus, uh, dus Astrid. Uh, ja, het is de tijd van de afstudeeropdrachten van uh, de conservatorium. Student, die dan examens moeten doen. En dat moeten ze dan doen door middel van een EP af te leveren. Vorig jaar hebben Emil Schaaf dat ook gedaan. Hij moet nog afstuderen. Dat, dat doet hij komende week als het goed is. Met een ander project. Hij is al actief bij Daybroke. Maar vorig jaar deed hij ook mee bij, het, bij de ploeg van Sophie Platenkamp en Erik van Ittersum. En met Ruben van Wiggen, onder andere. Want dat zijn... Uh, en Art Pinto, dat is de drummer van uh, Capgras. Maar ze, ze bestaan nog steeds. Ze zijn, sterker nog, Ze zijn bezig om uh, materiaal aan het uh, schrijven. Het is heel apart. Dat moet ik je er wel bij zeggen. Het uh, draait in alles om Sylvie Platenkamp. Die uh, min of meer ook de blikvanger op het podium is. Het is een beetje theatraal wat, uh, wat er neergezet wordt. Maar wel heel erg uh, fijn om uh, gewoon hier in een programma als Alternative FM te laten horen. Dus Capgras met Shatter Sight. To it even more Cause every time you swear You won't do it again You just dare to cross the line Once more You say slow down But I'm the running kind of type You know that I I move fast Cause I want to see it all And see what happens if I just back up For a while I know that you'll pull me in A little more And every time I'm in need of little security That you're feeling me, know what's moving me I want you to see that it's actually quite easy But you say slow Just saying, I don't